Oekraïne onderzoekt of aanvallen op de landbouw oorlogsmisdaden zijn. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal zijn er meer aanvallen op infrastructuur voor met name de graanexport. Onder meer de havenstad Odessa werd meermaals getroffen... door raket- of drone-aanvallen. Er zijn al onderzoeken gestart naar bijna 100.000 meldingen... van oorlogsmisdaden sinds het begin van de oorlog. Het internationaal strafhof in Den Haag helpt Oekraïne daarbij. Een militair uit het Brabantse Helvoort is gearresteerd omdat hij een vrouw zou hebben mishandeld en gegijzeld. Zij werd gisteren op straat gevonden. Over de relatie tussen de man en de vrouw is niets bekendgemaakt. In het huis van de militair werd ook harddrugs gevonden. En voetballer Mohamed Ihataren gaat toch niet naar de Turkse club Samsung Spor. Twee dagen geleden werd de transfer aangekondigd. Hij werd groots onthaald op het vliegveld en zou gaan tekenen voor vier jaar. Maar volgens de club kwam Ihataren plots met aanvullende eisen. Ook zou hij de voorwaarden van het contract willen veranderen. Daar kon de Turkse club niet in meegaan. Wat de middenvelder ter discussie wilde stellen is onbekend.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 Deels leidt dat de inbreng is volgens mij van de SME Gabeler de, de frontvrouw van de band. Maar Bonno Heiker bijvoorbeeld, die komt dan volgens mij weer uit de buurt vandaan. Maar goed, dit was de, het begin van de tweede uur Panda Noir. We kennen ze ook van de Rob Hakdaanwoord, van alweer een tijdje terug. Voor de pandemie hebben zij meegedaan. Maar inmiddels heeft Panda Noir wel een ware vlucht naar voren genomen. Want ze hebben, hebben ook nog. Volgens mij het afgelopen jaar meegedaan aan de Amsterdam Popprijs. En ook zij zijn volgens mij geselecteerd voor de popronde van dit jaar. Dus ze zullen, uh, we gaan ze terugzien. Um, in dit uur uh, ook nieuw materiaal. En daar gaan we dan ook maar vlug mee verder. Want uh, dit is een eigenwijze band. Want vandaag hebben ze dit uh, heel uh, werkje mooi uit uh, weten te brengen. Dat nummer dat heet Liquid Energy. Aandacht voor de Days of Sway. I've wandered Hiding in my dreams Searching for Een aantal weken geleden bracht ze dit uit. Deze Rose Spearman met King of Air. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Days of Sway. Deels komt die band ook weer hier uit de buurt vandaan. Dat is de inbreng van Ben Stuyvenberg, Die schijnt in de buurt te wonen de rest uh, iets daarbuiten uh, en hun nieuwe single die is uh, vandaag uitgekomen liquid energy dus een blokje dus van twee ik zei um, nou ja in het vorige uur hadden we dus Joost Lameris uh, en ja de, de, de PR wordt verzorgd door een bepaald bureau en die, dat PR bureau dat heeft ook nog uh, het verhaal van veel match in de portefeuille zitten en veel, hier hebben we een week of wat geleden hier in de uitzendingen gehad. Dat was tijdens de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Toen was de aanleiding vleugels. Maar ja, we kunnen hem net zo goed weer draaien. Want een paar weken terug, ik geloof vorige week, is de EP Groeipijn verschenen. En daar staat die vleugels ook op. Dus, allemaal, hier een veel match met vleugels.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 Realiteit met het zwaarste gewicht Vlucht in mijn hoofd en ik raak me vermist In een wereld van schijn die de dagen verleeft Ik ben altijd een dromen geweest Ik heb altijd naar boven gekeken Als ze dan zien dat je vleugels hebt Dan trekken ze jou naar beneden Zij zegt maar jij bent een engel, Ik zeg dat jij moest eens dus weten ik weet dat ik niet in de hemel ben Ik zoek nog steeds naar de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 Kijk ik altijd al naar boven Sinds ik kleine jongen, heb ik altijd willen wonen Tussen alle boeken, want daar kan ik altijd dromen Als ik helemaal daar ben, dan word ik niet meer bestolen Als ik helemaal daar ben, dan kan niemand aan me komen Als ik toch kan vliegen, is het zonde om te lopen Lopen, lopen, lopen. Ik ben altijd een dromen geweest Ik heb altijd naar boven gekeken maar Als ze dan zien dat je vleugels hebt trekken ze jou naar beneden Zeg maar jij bent een angel Ik zeg dat jij moest het weten ...heeft ze haar EP gepresenteerd in Sinatol. Deze Anna Joan En uh, dit was een van de singles die erop stond. Love Remains. Ze komt uh, uit de buurt van Vendraai, Eigenlijk een beetje uit dezelfde streek... ...waar ook Jolie van Gemert uh, ...schuine streep Cloud Kukoe... ...een beetje vandaan komt. En die komt uit Kuik zo'n beetje. Dus uh, dat, uh, dat zegt al genoeg dat het daar een beetje ook... ...een muzikaal streekje is in dat uh, gebied. Uh, veel match met vleugels... Ik heb hem ook even weer een, uh, even een tijdje niet gedraaid. Maar ik vind toch wel dat die man dat verdiend heeft. Uh, ondanks uh, dat. Want uh, ja, hij uh, is ook niet meer één van de piep. Om het even zo te zeggen. Het, uh, het is al een uh, muzikale veteraan. Maar uh, het ligt er niet om, wat hij heeft uitgebracht een paar weken geleden. Voor wie ik lief heb: hier Stone van Mil. shot gegeven daarmee de foto van de heel open gedaan zodat hij zijn BMW kon rijden dat hij jou uit het leven vandaan en jouw broers en jouw zusje die zijn vergeten hoe mooi al laag ooit klonk omdat hij een breid wilde dragen bedragen en die de had op mijn hoofd. Maar in mijn hoofd zal ik al een beetje dansen. Op klasavond zweet ik al vol op de mond. En in de zitten wij tegen een de in doen dit helemaal niet Met en ergens kies jij zelf voor dit bestaan, maar die huurter, geeilend op eigen ego, haalde jou bij de juiste keus vandaan, maar mijn herinneringen die kan hij niet slopen. want daar blijf jij zo mooi, en altijd was, en in mijn kluis, vol kostbare momenten. Blijf jij het mooiste meisje van de klas? En in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen. Want pas avond zoek ik jou voor op je mond. En in de pauze zit een tegen het muurtje. Hand in hand, toen ik het nog niet bestond. En ik wens jou een hele moedig lijnen. In de viering mag ik grijzen van de pijn.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 maar in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen. Op klasse avond zoen ik jou volk op je mond. En in de pauze zitten wij tegen het muurtje Hand in hand toen dit de hele nog niet bestond. ...uit Amsterdam. Deze band Marvel Waves. En de meest recente single die ze hebben uitgebracht... ...is Last Het is een indie-folk-bandje... ...maar dat had je al een beetje kunnen begrijpen. Dan het verhaal van Tom van Meel. Want die had mij een aantal weken geleden... ...had hij me gemaild. Een aantal weken. Het is eigenlijk begin vorige maand... ...dat hij dat gedaan had. En uh, dat is dat hij een uh, stuk had geschreven... over hoe het eigenlijk uh, zou gaan met een oud-klasgenoot. Uh, een klasgenote was dit, een dame. En uh, die, dat was eigenlijk, zo verteld Toon in uh, de mail... Uh, een prachtige mooie opgeruimde meid. Uh, uit een goed gezin, geen problemen. En dat in, in een tijd dat het bij hem zelf thuis een enorme troep was. Een zootje uh, in dat opzicht. En uh, dat gaf hem uh, weer een reden om vrolijk naar school te gaan... Een lange tijd heeft hij haar niet kunnen vinden... maar toen heeft hij op een gegeven moment... adres onbekend ingeschakeld, deze toon van Mil, En hij is op een gegeven moment achter deze dame aangegaan. Maar het bleek een enorme cultuurschok uh, geweest te zijn. Want nou ja, een cultuurschok, een enorme schok. Want uh, de dame waar hij uh, toen, uh, ja, min of meer... Van Droomde, Daar is eigenlijk helemaal bijna niks meer van over. Naar de kloten helemaal stuk, broodmagen, geen tand meer in de mond. En verward en weg uit deze werkelijkheid. Het grijpt hem enorm aan, dat uh, verhaal. En daar heeft hij dan een tekst op geschreven voor wie ik lief heb. En zo is, dat, uh, is daar een single uit uh, voortgekomen. En meteen heeft de toon daaraan toegevoegd. Want het is eigenlijk ook een statement in de richting dat hij boos is op de eikels die geld verdienen aan de verkoop van drugs. Dus dat uh, is het verhaal achter die single. En dat is dus een behoorlijke serieuze lading in dat, uh, dat opzicht. Uh, Nederlandstalig werk. Uh, nog al meer. Want uh, ja, we, we houden nooit even op. Want uh, er zit uh, best wel wat Nederlandstalig werk in die de laatste weken is uitgekomen. Deze heb ik ook al een tijdje overgeslagen. Maar dat verdient het dus niet. En dat is planktoon en nooit meer onder.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 for the We achter elkaar planktoon en nooit meer onder. Deze single die heeft zelfs aandacht gekregen bij de landelijke omroepen. Bij NPO Radio 1 geloof ik zelfs. En niet de minste bij de taalstraat van Fritz Spits is dit nog voorbij gekomen. En bij ons. Maar daarna hebben wij eventjes een beetje verzaakt. Dus moeten we dat even ruimschoots maken. En dit is een uh, single die morgen uitkomt En dat is van The Lost Noise and The Place Where I Belong Een band die hier boven het uh, kanaal vandaan uh, komt En ook hij kennen we Van de Rob Akterwoord Ook hem, moet ik eigenlijk zeggen En de man heet Oliver Aaron En zijn nieuwe single heet Gypsy Land I became, Decades For us Holding my heart ocean apart But you're still here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 See you God. En zij heeft ook uh, een, uh, een contract uh, getekend bij het vermaarde label van Excelsior Recordings. Dus dat zit wel goed. En daarvoor hoorde je Oliver Aaron. En zijn nieuwe, die komt morgen uit de Gypsy Land. Uh, ik werd uh, van de week uh, verrast door dit. Het is een uh, band uit Delft. Ze zijn al wat langer bezig. In 2019 hadden ze al een EP uitgebracht. En dit is een meest recente single. Where Siberia ended and Wasted... Zij komt dus 31 augustus in de herkansing. Want uh, in de laatste donderdag van juni was dat niet gelukt. Bij 3 voor 12, noord holland Vloedgolf. Deze Wendy Moore met The Beast. Daarvoor hoorde je. Uh, where Siberia Ended. En dat uh, nummer dat heette trouwens. Um, wasted. En als we toch een beetje in zand moeten blijven dat doen we de teruggeefjes met Siggy en Dins en Wanna Den Haedie, beter gezegd 180. Wat zeg je? Ik vind me lastig, ik rijd Mercedes op de teller 180, want de die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met pasabrieven vind ik prachtig, ben lastig, al mijn jongens die zijn lastig. me Mercedes op de teller 180, want al die zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met pasabrieven vind ik prachtig, vind ik prachtig.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 maar dan moet money hier gaan bijkomen. Dus kan niet chillen hele dag trap me met richt geen pap. 180 is nog zacht voor me. Die 100 zo is geen pap. Ligt voor me. Ik vind me lastig. Ik rij mijn Mercedes op de teller 180. Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes. Die tas gevuld met passende vind ik prachtig. Ben lastig. Al mijn jongens die zijn lastig. Rij mijn Mercedes op de teller 180. Al die toren zitten vast in mijn gedachtes. Die tas gevuld met passende vind ik prachtig. Vind ik prachtig. Ik ben in de boot met big ik slaap, ik mogen trippen. Ik rook een pitje, vet, vijs, ik schrijf voor opgevichten. Ik loop de spuiten op die werven met gespoten lippen, op Ik kijk naar mijn me scheef met die gelogen blikken. Met beide benen op de grond, ik ben een buitenbeentje. Het lopen naast je Nike's als ze buit verdelen. Kat zijn niet thuis, van dit en mensen eten. Luister even, koning is weer thuis. Ik laat een beetje van mijn kramers eten. Zakelijk gezien een nieuwe deal, een nieuwe additje. De servers die gaan op, ze willen springen op mijn laddetje. advocaatje op, mijn deal niet makkelijk. Ik laat ze babbelen. Weer in de boot, ik doe het op mijn dode akkertje Let als mijn wiet gooi ik die beat weer in een vlammetje. Herkend in elke city, volgens mij gewoon niet landelijk. Ik zie zo rocky skinny jeans, ik ben niet mannelijk. Mijn kakko wil ik los, ik wil geen broek die op mijn pallet ik vind me lastig Ik ruim mezelf op de teller 180. die auditoren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met paste brieven vind ik prachtig. Wel lastig, allemaal jongens die zijn lastig. Ruim mezelf op de teller 180. Al die torens zitten vast in mijn gedachtes. Die tas gevuld met posten, brieven vind ik prachtig. Vind ik prachtig Op zoek naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten We hoeven anders, ook al zit je op dezelfde route Je weet niets van die zure appel, want je leven was zoet Mijn jongens zijn ready als je vraagt en als ze leveren moet. Neem me niet kwalijk, maar lieve je weer werd geveegd in mijn schoen Neem risico's, we niet van niet van zekere routes Beetje laat, tweede plaats, van mee, ik neem geen genoeg Veel haast, die laag en daarom reed ik voor boetes Ik zit in die Bampi of Mercedes, voor mij denkt vermogen op bootjes dus, Vaar ik waar ik moet zijn, veeg in de bodem mijn houten aan al mijn jongens die niet breek zijn leven de code Hey lieve guys, alleen een beetje verbod Misschien de straightway, roep niet met 1-2 Bullies pas 1 tape, kom nu op de V-George Clooney of Andy, of DP Gucci, drijft dus ik slide, net als code to see Met een laatste single die ze hebben uitgebracht. Afgelopen maand gebeurde dat met All I Want. De All I Want heet het. Ja, zo staat het erop. Uh, Siggy en Dins, ook uit Zandvoort afkomstig. Die hebben ook een single uitgebracht. Dat is ook afgelopen maand gebeurd. En ik neem aan dat de heren nog binnenkort met een videoclip bij 180 gaan komen. Tot aan het nieuws van 9 uur... Ik vind het nog steeds een van de beste albums die ze, buit, uh, die ze heeft uitgebracht. Iggy, hier is de Mera. A heartbreak in the nose, bloody door, watching the Showing a second Chernobyl Accident, white berries Of the ocean airborne fishing Atoms are darting Like bats. Mama's, papa's, look How oh, the sky frowns I feel myself spitting it all I never wanted sustenance Embraced you with my starving arms Boy and friend that can be bought But what looks too beautiful my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 Six feet tall lieutenants acting like God only knew what's good